11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is hoogstwaarschijnlijk gewonnen door de socialist François Hollande. Zittend president Nicolas Sarkozy is als tweede geëindigd. Ruim driekwart van de stemmen is geteld. Hollande staat op bijna 28 procent, Sarkozy op bijna 27 procent.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 De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher wil geen lijsttrekker worden van de Partij van de Arbeid. Bij de komende verkiezingen via Twitter laat Asscher weten dat hij Diederik Samsom steunt... en vanuit Amsterdam wil helpen om de PvdA in het najaar de grootste partij te maken. Asscher werd de afgelopen maanden geregeld genoemd als lijsttrekker voor zijn partij... sinds het vertrek van Jop Cohen als partijleider. De fractie in de Tweede Kamer koos Tweede Kamerlid Samsom als nieuwe fractievoorzitter en partijleider.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 Volgens Kroes zijn ook haar Europese collega's buitengewoon geschokt en bezorgd over de mislukte onderhandelingen. In Amsterdam is een vrouw van 68 overleden aan haar verwondingen die ze gisteren opliep bij het treinongeluk, meldt de gemeente Amsterdam. Burgemeester van der Laan van Amsterdam en minister Schult van Hagen zeggen dat hun gedachten uitgaan naar de nabestaanden. Schult noemt het zeer triest dat door het treinongeval een persoon is overleden.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 Ach, verleden week vertelde ik nog hoe blij wij waren... met een mezenpaar in het vogelhuisje naast de schuurdeur. Al was het ook lastig dat we die schuur niet meer in konden. Maar twee dagen later zagen we geen mezen meer het huisje in en uit vliegen. En we zagen ook waarom niet. Een zwarte kat sloop doelbewust over het dak van het schuurtje... naar het vogelhuisje. En vast niet voor het eerst. Shit. Voor hem waren die mezen dus gevlucht. En nu zitten wij steeds met een waterpistool in de aanslag... tegen die zwarte kat. Goedenavond, het vaderland verkeert in een politieke crisis... en wij steken straks nog wel even ons licht op in De Haag... maar onze ogen richten zich toch vooral maar op andere zaken. Op die treinbotsing bijvoorbeeld gisteren in Amsterdam. Hoe kan dat nou? Twee treinen die recht op elkaar afrijden en dan niet tijdig remmen... met als gevolg één dode en tientallen zwaar gewonden lijkt een raadsel. Hopelijk kan Ben Ale, hoogleraar Veiligheid... en Rampenbestrijding uit Delft, het voor ons ontraadselen. En Dr. Anders P., alias Heinz Polser, 92 jaar... en kampioen muzikale taalvirtuositeit, wordt morgen geëerd... met een box van acht cd's van zijn oeuvre. Compilé, klomp, complet. Nogmaals, compilé, complete. Cabaretier en zanger Kees Thorn zingt voor ons, dokter Anders P. En schrijver Michel de Jong zingt zijn lof. Inmiddels zijn wij in afwachting van de uitslag... van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Even kijken. CNN. Stand 28%, Hollande 26,9% Sarkozy. Dat wordt dus een tweede ronde tussen die twee. En over de tussenstand spreek ik met Hollande, adept Thijs Berman... Sarkozy, watcher, hand en broeken en correspondent Ron Linken. Maar eerst de kranten. Vanmorgen vroeg. En nu het nieuws van heden. Zondag 22 april. Een dag na het treinongeluk in Amsterdam. is er toch een dode te betreuren. Een vrouw van 68 bezweek aan haar verwondingen. En volgens burgemeester Van der Laan. zijn nog meer slachtoffers er slecht aan toe. Er liggen een paar zeer ernstige gewonden. die uh, geopereerd moeten worden. maar zo zwaar gewond zijn. Bijvoorbeeld allemaal zwellingen hebben. waardoor dat nu nog niet kan. Uh, maar er zitten hele zwaar gewonden bij.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 ...in herinnering zal blijven, dat is iets wat ik nu al zeker weet. Wat precies is misgegaan is nog niet duidelijk. Sommige reizigers die in de trein zaten zijn er lichamelijk ongeschonden uitgekomen. Daarentegen heeft hun psyche wel een flinke knauw gekregen. Nou, voorlopig heb ik er wel eventjes uh, genoeg van en pak ik gewoon de auto. Uh, ja, het is wel eventjes goed geweest, ja. Daags na de mislukte onderhandelingen in het Katshuis krijgt Geert Wilders er opnieuw van langs in Jinek op zondag... vertelde CDA-fractievoorzitter van Huisma Buma... dat hij verbijsterd was toen de PVV-leider de handdoek in de ring gooide. Ja, het is een beetje alsof je met iemand hun zergje niet speelt... en aan het eind dat iemand dreigt te verliezen... gooit het hele bord om. Dat is een beetje wat er gebeurde. Zijn VVD-collega Stef Blok zat bij Buitenhof... en suggereerde dat Wilders door zijn eigen fractie was teruggefloten. Hij kondigde aan dat hij dat aan fractie voor ging leggen. Hij heeft dat ook gedaan. en kwam dus ook terug met de boodschap. Ik krijg dit niet door mijn fractie. En dat was de reden om te breken. Dat betekent dus dat Wilders de regie of zijn partij kwijt zou zijn. Ik zou het voor mijn eigen positie als fractievoorzitter een aanfluiting vinden... wanneer mijn fractie tegen mij zou moeten zeggen... Euh, nou, euh, we hebben er ja. eens naar gekeken en je hebt het ja. niet goed gedaan. Het is wel een klap in je gezicht. De PVV-leider reageerde onmiddellijk op de bekende manier met een tweet. Blok kwebbelt over dissidenten en terugvlijten... grote onzin, unanieme PVV-fractie tegen Brusselse dictaten... en aanval op onze ouderen. Dat Wilders het Brusselse dictaat van 3% heeft gebruikt om te breken... heeft kwaad bloed gezet bij de Europese Commissie. Het is volgens eurocommissaris Kroes nog een leugen ook. staat de Nederlandse regering, zeer terecht... Uh, zelf de prioriteiten heeft gesteld... dat er een duurzame financiering in Nederland moet komen. In Frankrijk wordt nog druk geteld wat precies de uitslag is... van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Ik zei het, ik krijg hier een nieuwe gegevens... Nou, dat zijn uh, gegevens die leiden tot 28,6% 28 voor Hollande... en 27,3% voor Sarkozy. Het blijft een, een, een nek-a-nek-race. Dit betekent dat Hollande en Sarkozy naar de tweede ronde gaan. Hollande zag zijn overwinning van vandaag als een teken... dat hij ook de nieuwe president van Frankrijk wordt. Répondu, ce soir, en ze hebben me dit me permettant. Dat is aujourd'hui le mieux placé de le prochain van de la worden. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En, TV. en uh, Freddy van Tijn hier uh, tegenover mij, heeft een overzicht samengesteld, reeds van de ochtendbladen van morgen vroeg. En zij begint met de voorlezing daarvan. Volgens de Telegraaf is de treinramp veroorzaakt doordat de machinist van de sprinter door rood reed. Dat zouden de bronnen binnen ProRail en NS hebben bevestigd. Verder schrijft de krant dat het volgens deskundigen wachten was op een ongeluk, omdat op het baanvak een 60 jaar oud beveiligingssysteem ligt. Bij dat systeem gebeurt er niets als een machinist een rood sein mist terwijl hij langzamer dan 40 kilometer per uur rijdt. Minister Pieter van Vollehoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarschuwt al sinds 1992 voor de gevaren van dit ouderwetse beveiligingssysteem, schrijft de Telegraaf. De Telegraaf gaat ervan uit dat de val van het kabinet onvermijdelijk is en vindt dat een blamage voor Nederland. Hier is onverantwoord en onzinnig omgesprongen met het landsbelang. Wilders en de PVV hebben zich gemanifesteerd als een onbetrouwbare partner, kennelijk intern verscheurd... En blind voor het landsbelang. Ook de Volkskrant gaat uit van de val van het kabinet... en vindt dat Wilders veel heeft uit te leggen. Hij zette zelfs een handtekening onder een eis... die nog strenger was dan die van Brussel. Een maximaal tekort van 2,8 procent in 2013. Wilders kan eenvoudigweg niet verrast zijn geweest... door de berekeningen die het CPB vrijdag op tafel legde. Zijn werkelijke motief is eigenbelang. Hij denkt de PVV, die snel aan het uiteenvallen is... vanuit de oppositie bijeen te kunnen vegen. Spits schrijft ook over oneenigheid binnen de PVV. Vijf Kamerleden zouden hebben gedreigd uit de partij te stappen. Al langer is bekend dat Wilders ongeveer vijf Kamerleden niet meer ziet zitten. Ook zouden twee PVV'ers zich onlangs al hebben aangeboden bij een andere partij. Wilders ziet in de mislukte onderhandelingen een kans om zijn partij intern te renoveren, denkt Spits. Bijna alles en iedereen wijst dus naar de PVV. Maar, schrijft de Volkskrant, Rutte en Verhagen hebben ook schuld. Zij leggen die namens hun partij bij Wilders, maar ze gingen zelf het avontuur met hem aan. En de vele waarschuwingen werden tamelijk luchthartig in de wind geslagen, memoreert de Volkskrant. Trouw tot slot vindt dat het wijs zou zijn als premier Rutte vooralsnog niet het ontslag van het kabinet aanbiedt aan de koningin. In het debat in de Kamer kan de volgende stap dan in alle openheid bediscussieerd worden. De te prefereren uitkomst zou zijn dat een minderheidskabinet van VVD en CDA met een nieuwe opdracht, verkiezingen en de begroting voor 2013 voorbereiden, aan de slag gaat. Op die manier heeft de Tweede Kamer maximale invloed op die begroting. De Telegraaf tekent overigens verder aan dat Beatrix abdicatie er voorlopig weer even niet in zit. Dit omdat troonswisselingen traditioneel plaatsvinden in een tijd van politieke stabiliteit. En die krijgen we nog niet zo gauw. En er is ook hebben. nog ander nieuws. Het aantal complicaties na een operatie kan omlaag als chirurgen gegevens over patiënten en de behandeling registreren. De Volkskrant schrijft dat artsen door hun eigen cijfers te vergelijken met het landelijk gemiddelde kunnen achterhalen hoe zij de zorg kunnen verbeteren. De drie jaar geleden opgezette registratie voor darmkanker is zo succesvol dat die wordt uitgebreid met andere aandoeningen. En tot slot schrijft de Volkskrant dat bijna 10% van de kinderopvangorganisaties een zorgwekkende betalingsachterstand heeft bij het pensioenfonds. In een brief aan alle ondernemers in de sector heeft PGGM, dat is de uitvoerder van de pensioenregeling in de kinderopvang, een dringend appel gedaan om aan de verplichtingen te voldoen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. En nu eerst naar het door crisis geteisterde Den Haag. Joost Vullings al daar. goedenavond. Ja, goedenavond. Het kabinet moet het nu zonder gedug steun stellen... maar morgen vroeg komt de ministerraad bijeen. Wat wordt de inzet van die vergadering? Nou ja, daar ligt uh, het besluit op tafel. Gaan we door als, als minderheidskabinet, maar we schrijven wel verkiezingen uit? Of uh, ja, gaan we ons ontslag aanbieden en gaan we dus verder als demissionair kabinet? Die knoop moet worden doorgehakt. Ja, en verder, hoe krijgen we een begroting... voor? 2013 rond, of niet? Ja, nou, maar daarvoor zijn ze afhankelijk van de gehele Tweede Kamer. Het kabinet weet er moet een begroting komen. En we kennen natuurlijk de inzet van de VVD en CDA. Die willen een stringent begrotingsbeleid, willen naar die 3% toe. Maar daarvoor zijn ze nu afhankelijk geworden van de gehele Tweede Kamer. Ja, en of dat gaat lukken, dat moeten we nog maar eventjes bezien. En wie praat er verder morgen, zoal in Den Haag, met wie? En, en waarover dan? Nou, iedereen praat vooral met zichzelf morgen. Uh, ja, ja, er is natuurlijk een enorme stofwolk uh, veroorzaakt door uh, Geert Wilders. En dat houdt in dat ook alle oppositiepartijen uh, bijeenkomen. Uh, sommigen hebben fractie, anderen gaan gewoon in, in wat kleinere kringen praten. Maar die moeten natuurlijk zich allemaal beraden van wat gaan we doen. En dan kijken ze natuurlijk vooral naar die begroting van 2013. Ja. En er zal een beroep worden gedaan op hun verantwoordelijkheid. En uh, iedereen moet voor zichzelf bepalen hoe ze dat procedureel willen gaan aanpakken en hoe ver ze inhoudelijk willen gaan. Ja. Waar moeten wij als belangstellende burgers vooral op letten... morgen en de komende dagen? Oh, op alles en iedereen. Uh, ja, ja, hele klus. ja, het wordt een hele klus. Kijk, ik, ik, ik denk dat het debat, uh, we denken dat er dinsdag een debat zal zijn... dat, dat zich dat vooral zal richten op wat er allemaal in het katshuis is, is gebeurd. Over de vraag, wat gaan we met 2013 in die begroting doen? Dat zal ongetwijfeld aan de orde komen... maar dat kan ook nog in latere debatten besproken worden... Als, zeker als men gaat invullen hoe ze het willen aanpakken. Ja, hier zitten ook hand en broek. Hij is te gast uh, in zaken de Franse presidentsverkiezingen. Mm. Maar nu even dit. Wat verwacht u als, als VVD-Kamerlid dat de dag van morgen uh, zal brengen? Nou, precies zoals Joost Vulling zegt. Uh, we gaan in allereerste instantie met onszelf in gesprek. Uh, er zijn allemaal fractievergaderingen. Uh, die van ons zal morgen ook, ik geloof om half elf, plaatsvinden. En uh, ja, dan zullen we kijken wat ons te doen staat. Maar allereerst ook even tekst en uitleg vragen van uh, Stef Blok... in ons geval over wat hier nou precies is voorgevallen. ja. Dank Joost Vullings en Han ten Broeke tot zo... in zaken de Franse presidentsverkiezingen. En hier in de studio zit ook achter het keyboard uh, Kees Turren. Te gast in verband met Dr. Anders P. Maar nu je er toch bent, zou je alvast iets voor ons willen zingen? Met alle en zo, en zo ja, wat? <tus> Ik zit heet dit. Ik zit, oké. Okay. Het valt, maar het is heerlijk buiten. Er klopte van het weerbericht geen drol. Alweer slaan het himstra en kornuiten, zoals Piet Paulusma en Erwin Krol. Die dachten dat de kans op regen zwol. De plank volslagen mis, dus weer een flater. Want in de schaduw van een parasol zit ik op een terrasje aan het water. na heel vanmiddag vlieren fluiten wat rondgeslenter en bol, En zwijmelen bij blote dames kuiten sinds juni al hetzelfde protocol. Om zeven uur een bord gebakken, school. Of biefstuk met patat en even later, mijn pens van al het schran veel te vol. Zit ik op een terrasje aan het water. Om zich met dit weer binnen op te sluiten, wat toch de meesten doen, vind ik te dol. Men zal wel voor de beeldbuis samen kluiten, vanavond is het Ajax Arsenal. Een geestverwant die naast me zit zegt 'skol'. Waarschijnlijk net als ik een voetbalhater. En net als hij, alleen met minder lol, zit ik op een terrasje aan het water. O, tijd van seks en drugs en rock en roll. Ik mis u sinds ik van mijn psychiater gedwongen stoppen moest met alcohol. Zit ik op een terrasje aan het water. Kees Toyn, dankjewel. Ja, applaus. Uh, met Ik Zit, een lied van eigen makelij. En tot straks. Tot straks. In zaken... Dr. Anders P. Maar nu eerst, dit president Sarkozy deed vanavond een oproep aan het Franse volk. En ik maintenant nu tous les Français qui mettent l'amour de la ja. patrie au-dessus de toute considération partisane. of de tout intérêt particulier. om s'unir te à en me te Vive la Republiek en vive la France! Sarkozy doet een beroep op de vaderlandsliefde van de Fransman. Ron Lenker in Parijs, goedenavond. Goedenavond. Staat hij er zo slecht voor? Ja goed, het is nog nooit eerder gebeurd dat een zittend president uh, die herkozen wilde worden, dat hij de eerste ronde verloor. François Mitterrand wilde herkozen worden, won de eerste ronde. Jacques Chirac wilde herkozen worden, won de eerste ronde. En nu hebben we dus Nicolas Sarkozy, die wil herkozen worden en die heeft de eerste ronde verloren. Um, het is uh, twee jaar lang, zijn er van allerlei peilingen gedaan. Frankrijk is het meest gepeilde land van Europa. Er zijn hier afgelopen jaar 375 opiniepeilingen geweest. Er is er geen één geweest die uh, Nicolas Sarkozy de overwinning voorspelde. Dus ja, hij is nee. vreselijk impopulair bij nog de heb vier crisis. peilingen liggen en, uh, ja, de, voor, voor in de loop van de avond. Die voorspellen alle de overwinning van Hollande. En uh, ja, een verschil van 1 à 2 procent met Sarkozy. Dat uh, is ook jouw uh, inschatting. Ja, het klopt. Uh, 29,2% op dit moment voor Hollande. 27% voor Sarkozy. Dan 17% voor Le Pen. En dan 11% voor Mélenchon. Dat zijn de vier uh, grootste kandidaten vanavond. Oké. Okay. Uh, en wat leidt jij daaruit af? Nou, wat mij opvalt is toch wel de hele hoge score voor uh, Marine Le Pen. Uh, het is nog een beetje de vraag, we moeten even afwachten, de definitieve uitslag. Of zij het net zo uh, hoge score haalt als haar vader. Uh, maar desalniettemin, zij heeft uh, aangetoond dat zij dat stokje heeft overgenomen van haar vader. Uh, door campagne te voeren op een hele verstandige manier. Door niet de nadruk te leggen op immigratie zozeer. Maar wel op uh, wat zij dan noemt sociale misstanden. Ja. Een anti gevoel En daar heeft ze deze hoge score aan te danken. In Parijs is ook Thijs Berman, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid... die voor ons de campagne van François Hollande volgt. Goedenavond. Oh, ik wist nog niet dat ik dat voor jullie ook deed. Ik ja. was vooral als ja. sociaaldemocraat was ik fijn bij dat hoofdkwartier van François Hollande. Ik heb er veel plezier gehad. Heerst er een overwinningssfeer? Ja, maar wel voorzichtig. Want toen de eerste peilingen gaven, aangaven dat Marine Le Pen wel bij 20% zou kunnen komen, toen schrok iedereen. Dan dacht ik, oh, dan is het dus helemaal nog niet gewonnen. Dan kan Sarkozy nog best een heleboel krijgen. Ja. Toen later bleek dat Marine Le Pen wat lager kwam en dat erg veel van haar kiezers helemaal niet op Sarkozy zullen gaan stemmen. Toen leek het mathematisch. Hoe weet je eigenlijk. dat? Nou, er zijn peilingen over geweest uh, van mensen die uit de stembus kwamen, uit de stembureaus uh, kwamen. Die ah, zeiden, ja. 60% of zo dus ongeveer van die Marine Le Pen stemmers zal ook inderdaad voor Sarkozy kiezen. Nou, die rekening die kan Sarkozy ook maken. En ik denk dat hij beseft dat die exit is. Hans ten Broeke, VVD-Kamerlid en uh, Sarkozy-watcher. Hij is aan de verliezende hand. En ja, ja. dat werd verwacht. Maar is het toch een tegenvaller, deze... Tussen de twee? Je zag hem de afgelopen weken wel aankomen. Uh, ik denk dat het voor uh, Sarkozy een tegenval is. Je bedoelt aankomen ja, dat is Veld met, terug dat in. een heel klein verschil dat uh, Hollande uiteindelijk um, in ieder geval die eerste ronde zou gaan winnen. Gefeliciteerd overigens, Thijs. Um, nou, hij deed het zelf hoor. <laughs> maar je bent er heel blij mee, geloof ik. Um, maar het is, uh, Sarkozy klonk vanavond ook ontzettend strijdbaar. En uh, Ik denk dat nu um, het, het, het beste en het slechtste in hem boven gaat komen... Yes. Hollande is erin geslaagd om. Uh, ondanks het feit dat Sarkozy. zeg maar bij de beschietingen destijds in, in Toulouse. had hij even nog een moment waarop het uh, meeleek te zitten. Uh, toen kon hij zich ook presidentieel en actief ja. tonen. En daarna heeft hij het laten lopen. En um, ik denk dat Hollande erin is geslaagd om de voorverkiezingen. maar de eerste ronde. te laten gaan. niet over Hollande. maar over Sarkozy. En dan met name over de, de persoonlijkheid ja. van de president. En dat zit de, uh, de Fransen enorm zwaar op de maag. Dat klopt. Of ja. dat nu in de tweede ronde opnieuw zal gebeuren... is de grote vraag. Maar daar gaan we ik het zo dat nog even er, over hebben. Dat dat maar dat tot nu toe bij. ben je het eens met deze analyse thuis Berman? Nou ja... Als je praat met gematigde Franse kiezers of rechtse Franse kiezers die niet meer op Sarkozy willen stemmen, waarom is dat dan niet vanwege zijn buitenlands beleid waar ik denk ik Han en ik allebei redelijk tevreden over zijn ja. of uh, niet vanwege zijn bezuinigingsbeleid waar, waar eigenlijk in Frankrijk ook best veel begrip voor is. Dat gaat toch vooral over zijn gedrag, over zijn vulgaire gedrag. Dat, ja, hij, ja. dat hij kiezers kan uitschelden als Lazel dan opzak. Dat soort van, ja, als iemand hem de hand niet wil schudden, dat zit Fransen heel hoog. Ze willen een president die de waardigheid, de grandeur van Frankrijk uitstraalt. En dat is wel het laatste wat Sarkozy heeft gedaan deze ja. vijf jaar. Vind je ook dat hij daarin kwamen? is tekortgeschoten, hand en broek? Ja, ik denk het wel uh, uh, dat dat imago wat in het begin, dat bling-bling imago, is aan ja. blijven plakken. dat uh, vinden de Fransen uh, uh, toch uiteindelijk niet, niet, niet uh, wat ze willen zien ja. in een president. Nu komt het er wel op aan of Hollande zich kan blijven verstoppen. Want hij heeft natuurlijk ook een programma... waarvan ook uiteindelijk de Fransen moeten begrijpen... dat, het, uh, ja, dat je daar de oorlog niet mee ja. gaat winnen in Europa. Dan gaan we nu even over <laughs> die tweede ronde. Sarkozy versus Hollande. Uh, Ron Linker, heb jij enig idee waar de stemmen van de andere kandidaten naartoe gaan... die nu dus zijn afgevallen? Ja, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, Mélenchon... Die heeft zelf al gezegd van we moeten op 6 mei nu echt Sarkozy gaan verslaan. Hij staat aan de linkerkant van het politieke spectrum. 83% van zijn kiezers eh, blijkt uit peiling gaat naar Hollande. Kijk je aan de rechterkant, extreem rechts, Marine Le Pen... 50% van haar kiezers heeft aangekondigd dat men vanaf nu op Sarkozy gaat stemmen. Met andere woorden, die andere 50%, wat gaan die dan doen? Een deel gaat op Hollande stemmen en een deel blijft gewoon thuis natuurlijk in die tweede ronde. Ja. Dus dat maakt het voor Sarkozy mathematisch gezien erg lastig om te winnen. Wat, wat, doet hij dan wat wel? betreft die oproep van Mélenchon, die hebben we hier... Die laten we even horen. Je vous appelle à vous retrouver le Cimé sans rien demander en échange. Le Cimé pour battre Sarkozy. Ja. Ja, is dus, uh, zijn ik wou zeggen geen woord Frans bij, maar zijn een en half Franse woorden thuis, maar die moeten Hollanders als muziek in de oren klinken of niet? Ja, je kunt echt zeggen. Kijk, Hollande heeft eerst in de voorverkiezingen uh, een totale legitimiteit voor over door zich te laten kiezen door het Franse volk, het linkse Franse volk. Althans, niet alleen binnen zijn partij, maar dus ook daarbuiten. En nu krijgt hij ook nog eens een keer de steun van alle linkse kandidaten. Zonder uitzondering. Mm -hmm. Nou ja, dat is natuurlijk een enorme luxe voor Hollande, waarmee hij nu de slag ingaat. En Sarkozy heeft dat echt helemaal niet. Het is namelijk niet alleen bling-bling, het is niet alleen vulgariteit, het is ook nog eens een keer dat wat heel veel Franse kiezers dwars zit, die ook op, op Le Pen hebben gestemd. Die zeggen, ja die man heeft voortdurend keuzes gemaakt voor de hoogste inkomens, belastingvoordelen en zo, de crisis komt terecht bij de gewone mensen. En daar vind je de oorlog ook niet mee, handenbroeken. Nee, mm -hmm. nee handenbroeken. Nee. Nee. Ziet het er voor Sarkozy niet slecht uit, Pasaldo? Het, het ziet er niet goed uit. En toch okay. ga ik nu uh, voorspellen dat hij uh, in de tweede ronde... en heel ver gaat komen. En ik denk zelfs dat hij het onmogelijke... althans datgene wat vandaag onmogelijk lijkt... Um, dat hij dat misschien nog uh, gaat bereiken ook. Verklaaien nader. Ja, we moeten niet uitvlakken. Er is nog een, een kandidaat uh, die, die natuurlijk nu nog om, um, om hem de reden... is François Bayrou... Ja. Uh, Oké, je komt niet aan 10 maar um, die, die moet zijn voorkeur nog uitspreken. Uh, die gaat natuurlijk nu onderhandelen over de baantjes um, uh, straks. En, uh, het is zeer de vraag of, of um, Sarkozy nu die heel strijdbare Ja, die, die zit een beetje op de wip hè, motor, met zijn aanhang van Ja, uh, ja is een ja. groot 9%. probleem. Ja. Er is een groot probleem voor Sarkozy dan nu. Want hij moet tegelijkertijd die kiezers van Marine Le Pen nu daar zich toe trekken, Zeker. En die gematigde kiezers van Beirut, dat kan niet. Ja. Want die Marine Le Pen kiezers die willen voor een heel groot deel een nationalistisch, uh, uh, nou ja, een ultra ja. geluid, anti-Europees geluid willen, willen zij horen. Terwijl Beirut kiezers, die gematigde kiezers, die willen juist een pro-Europees ja. geluid. En die willen helemaal geen ultrarechts nee. geluid tegen immigratie horen. Nee. Dat gaat niet samen. Nou, en die, wat blijkt uit Peiling op dit moment is dat een derde van die... Van die gematigde kiezers van Beirut, van de liberaal Beirut. Een derde daarvan zou naar Sarkozy gaan. Een ander derde gaat naar Hollande even zo goed. En de laatste derde, dat weten we dan niet. Het, het uh, anti-Europese geluid zit uh, bij alle kandidaten. En zit, bij, zit breed in de, Franse, in de Franse electoraat. Het is feitelijk, wat we hier zien, Is het een beetje een herhaling van 2005. Het nee tegen het Europese referendum. Wat in Frankrijk vooral een nee is tegen de globalisering. Of het moeten leven in een wereld die steeds minder ja. Frans wordt. Oh, maar um, oké, okay, als dat niet onderscheidt, welke kaarten zal ze? Sarkozy dan vooral gaan uitspelen? Nou, Sarkozy, -Sarkozy zal, en dat hebben we vanavond ook al gehoord... in zijn, in zijn strijdbare toespraak... zal ongetwijfeld ook de immigratie-integratiekaart nog een keer uitspelen. Maar ik ben het eens met Thijs. Hij zal dat, hij zal dat relatief voorzichtig moeten doen. Um, uh, hij is niet zeker van, uh, van uh, de stemmen van, uh, die, die nu op Marine Le Pen zijn uitgebracht. Uh, hij moet ook gematigd uh, aan zich weten te binden. Maar er is maar één kans die hij heeft. De Fransen hebben nog altijd net even iets meer vertrouwen in de leiderschap de crisismanagementcapaciteiten van Sarkozy. Dan in die van Hollande, die feitelijk nooit een functie van enige importantie... anders dan het partijvoorzitterschap van ja. de Socialistische Partij ja, heeft Dat, heeft het dat hoor je steeds, Thijs Berman. <laughs> dat klopt ook. Alleen is die Partie Socialistisch intern nogal verdeeld... In allerlei stromingen dus en als, ja, dus, uh... als, als je daarvan tien jaar lang de baas kan blijven. zonder dat die partij explodeert. en al die kikkers in, het, in, de, in de bak blijft houden. dan ben je wel knap. Dus, kijk eens, deze Hollande is wel een man van het compromis. Hij is uit de school van Jacques Delors. En dat is, is echt een, een, een gematigde, gematigde sociaaldemocraat geweest. Altijd. En een Europeaan. Ik hoop er wel op dat hij als president zich hetzelfde laat... Hè, zich, zich net zo opstelt. Dat hij dus ook kan voorkomen dat er een conflict ontstaat... bijvoorbeeld met, uh, met Duitsland. Wat ja. gezien de beide grote verschillen in de politiek best mogelijk is. In Europa wordt gevreesd dat Hollande het niet zo nauw zal nemen... met de begrotingsregels. Ten Broeckensand nee. zal ik ook daar... Op gaan ha hameren. Zal hij daar Zeker. een punt van maken? Zeker. Hij wil niet het, uh, zeg maar het, uh, het verdrag heronderhandelen. waarin die fiscale spelregels zijn vastgelegd. Uh, Sarkozy dus. Uh, dat wil Hollande wel. Uh, Hollande wil uh, de pensioengerechte leeftijd naar 60 jaar verlagen. wil 60.000 leraren bij. wil het minimumloon omhoog. wil een straks van 75 procent. Dat zijn natuurlijk ideeën die haak staan op de werkelijkheid. Haak staan op. Uh, <laughs> op de liberale maar, wat werkelijkheid. In... werkelijkheid en hoger ja, ja, lonen en dat... meer pensioen. Ja, ja helaas is het is dat wel de werkelijkheid die uh, ook socialisten onder ogen moet zien. Het, is natuurlijk ja. het probleem is dat de socialisten zijn Frans... en uh, de Fransen zijn socialistisch. Uh, dat eerste hoor je ook af en toe nog als je thuis hoort. Maar uh, uh, je, zult, <togstelde> die, die, Nederland. je zult ook in Frankrijk zien dat er toch een ondertoon is... Ja. dat men zich realiseert, dat men moet meebewegen in Europa. En Sarkozy, je kunt veel ja. van hem zeggen... maar op dat vlak is hij relatief succesvol geweest. Oké, okay, Ron Linker, ja. wat verwacht jij van de komende weken van de verkiezingsstrijd? Het was wel een beetje wat uh, Sarkozy in zijn speech uh, aankondigde. Hij riep ook op tot drie debatten. Ik denk dat Sarkozy ook Hollande gaat testen op zijn persoonlijkheid. Uh, Hollande heeft hier in Frankrijk een bijnaam. Die is Flamby. Dat is zo'n drillpuddingje van karamel, omdat ze hem toch een beetje een zachtgekookt eitje vinden. Ja, okay. En is dus de vraag of dat zachtgekookt eitje opgewassen is tegen de bullebak Sarkozy. Zo, heb je nog nieuwe laatste cijfers of is alles bij het oude? Alles bij het oude. Oké, okay, dank Hans en Broeke, dank Thijs Berman, dank Ron Linker tot zover de Franse presidentsverkiezingen. Hey u en dad. Your picture has faded. De title says love, but your faces jaded. To the bone To the heart of age you the goals you inset are worth holding on to to realize that goals are bullshit to realize that goals De titel van Kees Mayfield, die dit weekend de titel veroverde van kampioen in store optredens op één dag, namelijk 11 in platenzaken. Het vorige record stond met 9. op naam van Ifje de Visser. Tot zover neemt hier goede nota van. Een ongeluk komt nooit alleen. Crash in het katshuis, crash op het spoor in Amsterdam. Ben Ahlen, hoogleraar veiligheid en rampenbestrijding van de Technische Universiteit Delft, welkom. Wat is uw eerste indruk als u de gevolgen van die, van die treinbotsing overziet? Als je, als je kijkt naar wat er wordt gezegd over de snelheden, valt het dan nog eigenlijk mee. Oh ja? Uh, er wordt gezegd dat ze die trein ongeveer 50 km per uur reden. Als je dan in rekening neemt dat er veel passagiers waarschijnlijk nog staan hebben. omdat ze net van het station kwamen of op weg waren naar het station. en dat er in treinen geen veiligheidskordels zitten, waardoor mensen vastzitten in hun stoel. Nee. En dus de meeste door de trein geworpen worden als het zaakje plotseling tot stilstand komt. Dan uh, is nu één dode en 135 gewonden. Ja. Gegeven de aantallen. Het zijn er, geen er zijn niet, e niet direct doden gevallen. Nee. Maar afgezien van de gevolgen blijft het voor mij verbijsterend dat het mogelijk is dat twee treinen op hetzelfde spoor op elkaar afrijden. Ja, dat zou. Dus niet moeten. Nee, nee, en dat het dan niet tijdig wordt gezien, zodat je nog... Nou ja, het zien is, is, is het laatste. Waarom? Dan, dan kom je, als je de een, andere, een andere trein op hetzelfde spoor op je af ziet rijden... een soort spookrijdersituatie. Ja. In de wetenschap dat de remweg van een trein veel langer is dan van een auto dan tegen die tijd dat je in de gaten hebt dat hij op je afkomt, ben je te laat. Dan kun je... Natuurlijk, maar één van die treinen zal niet zo hard gereden hebben... want het is bij, vlakbij een station Maar oh ja, ze heel heel al twee, alle twee niet zo hard. Nee? Nee, we dan nog. Ja, dan dan, uh, nog. dan duurt het ontzettend lang voordat het stilstaat. Is dat zo? Ja? Uh, de vraag is dus waarom... Uh, de, de belangrijkere vraag is hoe die ene treinen op het uh, verkeerde spoor terechtkwamen. Ja. Hoe lang is zo'n remweg? Nou, dat hangt uh, van de snelheid af. Maar dat, kan, uh, dat is tussen de 100 meter en de 700 meter afhankelijk van de snelheid. Ja, dat is dus heel vrij... veel langer dan een auto. Ja, maar ze waren al vrij dicht bij elkaar toen ze zijn begonnen te remmen, kennelijk. Dat weet ik niet. Nee. Maar, maar je tof, af, voordat je in de gaten hebt Stond verwacht is... Als je kijkt naar hoe, men, hoe een menselijk brein werkt... A, de machinist verwacht niet dat hij een trein op zijn eigen spoor ziet. En als hij er alleen op zijn eigen spoor ziet... denkt hij dat ze in ieder geval dezelfde kant op rijden. Ja, dus dat hij ja, erachter ja. aan rijdt. Ja. Ah, ja. Dus voor die tijd, tegen die tijd dat het tot, tot een, tot iemand doordringt... hij rijdt, zit niet alleen op hetzelfde spoor... maar hij rijdt ook nog op mij af. Ja. Dat duurt en even. De en dat is heel veel. Dan wordt de mogelijkheid om er nog iets te doen. Dan wordt natuurlijk. de mogelijkheid geopperd dat, uh, dat de zon laag stond... en dat de machinist daar nog, uh, last van had gezien het... Uh, maar gebeurt het vaker? Twee treinen op elkaar af op hetzelfde spoor? Dat hoort niet. Het, nee, uh, het hoort niet, maar gebeurt het vaker. Het gebeurt af en toe. Het is wel zo dat er sporen zijn of secties van het spoor... waarover het linkerspoor wordt ingehaald. Dus ja. dat een trein op het linkerspoor rijdt. Maar ja, dan is het natuurlijk niet de bedoeling... dat de tegenoverkomende uh, partij op, de, op het, uh, dat blok binnenrijdt. Ja. Dus wat er nou precies gebeurd is, dat nee. is afwachten. Moet hier, moet hier niet sowieso door een uh, rood sein gereden zijn... Dat is wat de Telegraaf nu schrijft. Ja, he? maar dat is dus maar afwachten. Uh, uh, normaal gesproken geeft een treindienstleider geeft een, uh, een route vrij. Die, uh, dat heeft uh, computerwijs tot gevolg dat uh, de wissels in de goede stand worden gezet... en dat de seinen allemaal de goede kleuren hebben. Uh, dus, je, dus, dus, dus van het standpunt gezien van een machinist... is het dan, uh, behalve dan als hij te dicht achter de voordeur ligt... Uh, al uh, onwaarschijnlijk dat een sein überhaupt op Rood staat. En eigenlijk zou dat, dat ook niet moeten. Nee. Dus de seinen waarover die machinist rijdt... die horen afgezien van de omstandigheid dat hij een voorligger inhaalt... gewoon op groen te staan... En misschien hebben ze dat ook wel gestaan. Want ja. het, het, je moet niet uitsluiten dat of die wissel niet is omgegaan of verkeerd... of dat die computer überhaupt op tilt was. Dat, nee. doelt, dat moet je ja, dus ik uitzoeken. Ik moet, moet er even bij zeggen dat van dat door is dus een bericht uit de telegraaf, die meent daar bronnen voor te hebben... maar NS en ProRail willen er uh, niet op reageren. Dat, want er is een onderzoek gaande, hè? Ja, en laten we het maar eerst even uitzoeken. De, ja. Misschien is het zo, misschien is het ook niet zo. Maar laten we nog eerst even, er zijn wel meer... Uh, uh, maar is dat allemaal nog vast te stellen achteraf wat er precies is gebeurd? Er is, ja, geen er zijn, er is, er is in principe is er een, een time record van waar al die treinen waren... en hoe die hele je gestaan moet hebben. Ja. En het is ook nog wel vast te stellen of uh, de seinen uh, seine en wissels fysiek zo gestaan hebben... als de computer denkt dat ze stonden, want dat is ook niet altijd helemaal zo. Ja. En dus, ja, het moet, ja. Maar het is natuurlijk een kwestie van, van goed uitzoeken... Uh, of wat je denkt dat er aan de hand was, ook echt aan de hand was. En dan zal wel blijken uh, hoe het gezeten ja. is. En het is beter om dat even uit te zoeken. Welke veiligheidsmechanismen, behalve die u hebt op soms, zitten er in zit het systeem die dit moeten voorkomen? Nou uh, uh, veel. Uh, dus die, uh, die uh, computer die moet die, uh, die uh, route vrijgeven... En uh, uh, nou ja, het zijn gebeuren. Als de, als de treinen elkaar te dicht naderen... of als ze boven de 40 km per uur een uh, rood zijn passeren... dan uh, treedt er automatisch uh, treinbeïnvloeding in werking. Maar er als... is geen alarmeringssysteem dat dan begint te loeien. Ja, ook. Dan gaan er, ja, dan gaan er in de treinen van alles nog wat aan... en de remmen gaan erop en nou. zo, dus het wordt een zootje. Maar die, uh, het, het probleem is, als je, als, dat, dat is, dat is een feit... als er een rood sein in het geding is en ze rijden minder dan 40 km per uur... gebeurt er verder niks. Nee. Dus dan, uh, dan kan hij het passeren. Maar zoals gezegd, het, dat moet eerst vastgesteld worden... of er een sein op rood stond en iemand dat ja. gepasseerd is. Ja, zo blijft het... Uh, uh, Spannend wat er uit zal komen ja, en blijft. En voorlopig een tamelijk raadselachtig en interessant. Ja, en een raadselachtig mogelijk uh, we, ook ja. wel. Ben Ale, dank. Niks dank. Uh, Kees Turren uh, hoorde u al eerder in de uitzending, zit weer achter de keyboards. Hij treedt morgen op bij de presentatie in de kleine komedie van het complete muzikale. Oeuvre van Dr. Anders P. Althans, voor zover het studioopname betreft... 180 liedjes op 8 cd's. En hij geeft alvast een voorproefje van morgenavond. Kleine generale repetitie. Wat ga je spelen? Bieten. Bieten. Weer is de zomer gekomen. Tijd van uitbundige bloei. Weer strijkt de wind door de bomen. Die op die zomerdag woei. Gul is de zon met haar stralen. Evenals toen op die dag weer staan de bieten te pralen. Bieten die jij zo graag zag. Bieten, sprekend tot mij van verloren geluk. Bieten. Die ik in mijn eenzaamheid pluk. Bieten, geurden en bloeiden toen jij me verliet. Bieten, troosten mij in mijn verdriet. Weer is de lucht vol van geuren, wilde van bloei om mij heen. Waarom moest dit toch gebeuren? Liet jij voorgoed mij alleen Was weer de zomer gekomen Dan was je altijd zo blij Bieten doen mij daarvan dromen Brengen mij heel dicht Brengen jou heel dicht bij mij Bieten spreken tot mij van verloren geluk Bieten die ik in mijn Eenzaamheid pluk Bieten, Geurden en bloeiden Toen jij me verliet Bieten Troosten mij In mijn verdriet Bieten Die houden van mensen Had jij mij dikwijls gezegd En ik vervulde je wensen Er werd een Tuin aangelegd, Nog zie ik jou vrolijk plukken, met armen vol kwam je thuis. Oh, dat kan ons zo verrukken, overal bieten in huis. Bieten, spreek het om mij van verloren geluk. Bieten, kniek in mijn eenzaamheid pluk. En bloeiden toen jij me verliet. Bieten, troosten mij in mijn verdriet. Hey. Ja, Dank. een tweemansapplaus. applaus, dankjewel. Kees Torn, Bieten van Dr. Anders P. Door Kees Torn. Is dit jouw favoriete nummer van hem? Nee. Nee? Oh. Maar het leuke aan dit liedje is... dat hij het oorspronkelijk over rozen heeft geschreven. Oh, en dat wil daar... Eddie Christiani was Christiani. het? En hey Michel de, de Jong zit hier, hebben. schrijver, een kenner, een vriend van Dr. Anders P. Hoe ja. zit dat met Bieten en de rozen? Bieten is oorspronkelijk inderdaad als rozen geschreven voor Eddy Christiani. Maar die wilde het niet hebben. En toen heeft de dokter Anders P het in zijn eigen repertoire opgenomen. Voor de hele... Voor de cyclus Groen... groente en ja, groente. Ja, Het is nu leuker. Dan, het is, als, het, uh, als, het, als het over rozen uh, gaat. Ja. Oké, okay. ik praat zo verder met jullie over je bewondering voor Dr. Anders P. Uh, maar eerst laten we een korte compilatie horen... van bekende nummers van Dr. Anders P. Rampen bedreigen het menselijk leven... Knolraad en lof, en vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven... Knolraad en lof, en vrij. Een verder zegt, dat heb je van die commensaal. Had jij die stiekem maar nooit in huis genomen. Een nieuweling vindt er maar moeilijk contact, totdat men hem kent en de achterdocht zakt. Dan hoort hij verhalen van vakman en lief, ontrent in koffietje in Sneek. Basgitaar, klap sigaar. Flinkgebouwde wedernaar. Leef onze goede tsa. Ja, heren, daar zitten we dan. Uh, jij hebt, uh, Michel, je hebt de uh, box uh, voor je liggen. Prachtig ja. uitgegeven. Heel mooi. Heel deftig. En dat, uh, jij bent medewerker aan het schrijven, vriend van Dr. Hans P. Zijkal... en medewerker aan die box. Ja, ik heb je de inleiding hebt... geschreven. Ja, en dat is nou, dat, die, daar zijn cd's bij met in totaal 180 nummers. 180 nummers, ja. In totaal dat... zo'n 160 unieke opnamen. Het zijn... Er zitten wat debolures bij, maar inderdaad, het is eigenlijk nog maar een fractie... van het werk oh, dat alles Ik denk wel vragen, nou wat is dat veel? Is het nou alles? Maar het is nog slechts... Wat zei je een fractie maar? Nou, ik denk dat dokter Anders P. totaal aan uh, echte nummers... dus uh, pianistisch begeleide nummers, uh, zo rond de 500, 600 teksten heeft geschreven. Dus dan is 180 maar een deel daarvan. Maar wat heeft hij dan met die anderen gedaan? Dat waren veelal gelegenheidsnummers. En die werden na afloop van een evenement aan de gelunderende organisatie overhandeld... Uh, en er zijn nog wat nummers die nooit op de plaats zijn vastgelegd. Simpelweg omdat hij die gewoon voor zijn vaste repertoire gebruikt... en ja. nog nooit in een studio uh, heeft opgenomen. En bovendien heeft hij nog veel voor anderen geschreven. Dat is natuurlijk waar. Dit, deze box bevat alleen de nummers die hij geschreven en zelf gezongen heeft. Dus uh, Wat heb je gedaan, Daan? Uh, ook ja. een heel bekend nummer voor Adèle Bloemendaal Inderdaad. ontbreekt hierop. Ja. Ja. Hoe heeft u hem eigenlijk leren kennen? Zegt u alstublieft, jij. Um... Oké, okay, hoe heb je hem leren kennen? <laughs> via een leraar Latijn. Uh... Maar dokter Anders P heeft zoiets van dat je u tegen elkaar hoort te zeggen. Ja, dat zeg is jij waar. Zeg jij u tegen hem? Niet meer, nee. Oké, okay. hoe heb je hem leren kennen? <laughs> ik had een leraar Latijn op mijn middelbare school in Helmond. En die bewonderde ik ontzettend om zijn taalgebruik en zijn humor. En via hem heb ik het werk van Dokter Andes P. leren kennen. En toen bleek mij pas dat die leraar in feite Dokter een beetje imiteerde. Ah, en toen ben ik verhuisd naar Sneek. Imiteren in zijn manier van... Nou, niet letterlijk platen. dat hij de dodenrit stond te zingen voor de klas... maar ja. uh, meer de... Uh, uh. Het elan het omgaan, de, de omgang met taal exact. ook, neem ik aan. Want ja. Dat is toch het kenmerk van dokter Anders P. Ja, ja, precies. De ironie ook. En de, de inderdaad, de doorkneedheid in de Nederlandse taal. Maar toen ik verhuisde naar Sneek, heb ik contact met die leraar gehouden. En die heeft toen ik mijn gymnasiediploma haalde... dokter Anders P. verzocht mij met een ongelijke bolleke te feliciteren. Omdat ik inmiddels al fan geworden was. En zo is een ja. schriftelijk contact Je bent een ontstaan. van die gelegenheidsgedichten <laughs> van, ja, van hem. Ja, bij het, uh, ja. en En uh, nu ben je hem echt op... op uh, vriendschapsbasis. Ja, we, ik heb uh, zes jaar met hem gecorrespondeerd. En in 2009 stelde Kees van der Pluim een bloemlezing samen... van uh, Olke, de beste Olke Bollekes van dokter Anders Het Dat heette Zesletter gepigheid. Ja. En Kees, in, in het kader van dat boek kwam ik in contact met Kees van der Pluim. En die heeft me toen meegenomen naar Amsterdam. En toen zijn Dr. Hans en ik voor elkaar gevallen... Oké, okay, voor heeft. elkaar gevallen. Kees ken jij hem? Dr. Anders P. Of, of alias uh, maar, Heinz Polzer, ken je hem ook persoonlijk? Maar ik zal het niet op kop houden om uh, jij tegen hem te zeggen. Kijk, daar heb je het al. <laughs> ik kwam hem tegen in 1991... toen hij in de uh, spotlights werd gezet bij het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Dat is de eerste keer dat ik hem durfde aan te spreken. Met wat olkebolkers die ik had meegebracht en die hij goedkeurde... Uh, vanaf toen ben ik hem tegen blijven komen. Maar we, is een we, we komen niet bij elkaar over het Moet je nou voor. even uitleggen misschien, of jij, of we... Olke Wat een bolle is. Ja. Er zijn 44 lettergrepen in dactylie, in driekwartsmaat. Uh, er zijn eigenlijk meer, meer uh, regels dan, dan uh, de acht regeltjes... Maar de leukste is dat de zesde regel uit één woord moet bestaan... maar van de hoofdklemtoon op de vier lettergreep ligt. Alsjeblieft. Er <laughs> zijn heel wat vereisten. Ja, je moet er een licht autistische inslag voor hebben om, ja. te, om dat te schrijven. Het ja. is puzzelen, je moet een puzzel houden. Ja, ja. autistische inslag, heeft hij dat? Oh, dat zou ik niet. Ik ben geen psychiater of psycholoog. Oh. Dus nee, dat laten we aan. Oké. Okay. Nou, morgen is er een groot feest in Amsterdam... voor de presentatie van deze box... met uh, Maarten van Rozenaal, Herman Finkers, Gerard Koks... Jeroen van Merwijk en, en Kees Torren dus. En uh, dokter Anders P. zal daar zelf ook zijn. Dus, uh, Zeker, ja. Verheugt hij zich daarop? Uh, enigszins. Enigszins? Ja, Hoe bedoel je het dat? Het is natuurlijk erg veel Sousa, uh, Maar hij begrijpt ook wel dat het allemaal erg goed bedoeld is. En uh, dat die hulde, of dit schouderklopje van al die uh, bewonderaars... Uh, dat hem dat ook wel toekomt. Maar hij houdt niet zo van zo'n publieke huldiging? Nee, ik. dat is niet echt aan hem besteed. Ja. Nee. Hij is nu... Uh, Bijna 93. Ja. Hoe, hoe is het met hem, weten jullie dat? Ik heb hem een tijdje niet meer gezien. De laatste keer hij was hij wel doof. Het vond het moeilijk, moeilijk om een praatje met hem te maken. Hij, want het... hij gaf antwoord op vragen die ik niet gesteld had. Nou ja, je leert er nog eens wat. Maar hij ja. heeft een onwillig rechteroor. En, uh, een heeft onwillig ook... rechteroor, ja. ja. En uh, zijn arendsogen zijn nog niet meer wat ze geweest zijn. En... Maar hij is nog wel mobiel en zindelijk en uh, formuleert nog coherent. En jij hebt hem heel recent nog gesproken? Ik had hem toevallig gisteren nog even aan de telefoon. Kijk, eens aan. Maar uh, ik uh, schrijf wekelijks met hem. Oh. Uh, dus of, of op die manier blijf ik al op de hoogte van hoe het met gaat. Ja. Een kleine drie jaar geleden spraken wij hem nog in een hotel in Amsterdam. En in afwachting van het interview had hij, had hij een klein gedichtje geschreven... over moderne communicaties. Geloof ik geloof ook een olke bolleke. SMS, internet, e-mail, et cetera. Handig hoor, al de moderne curie. Ach, in het verleden, dat onelektronische tijdperk... Verzond je gewoon maar een brief. Ja. Uh, Michel de Jong, schrijft hij nog steeds? Ja, nog altijd Olkebollekes. Hij heeft zich wat beperkt. Vroeger schreef hij veel meer vormen. Hij heeft zich nu beperkt tot het OlkeBolken. En dat doet hij nog dagelijks. Ja. Ja. Kisteren, jouw, jouw eigen werk is, is vaak met dat van Dr. Anders P. Uh, vergeleken. Al meer dan eens in ieder geval. Uh, wat is voor jou de kracht van dokter Anders P.? Het Pee? metrum. Het metrum? Meer dan het rijmen. Rijmen is zo moeilijk niet. Maar dat, uh, dat de kadans zo onberispelijk is, dat vind ik lekker. Ja. ja en mu muzikaal ook. Muzikaal. Ja, ik denk zijn muzikaliteit, zeker ook in die... Dat blijft ook aan DCD. Hij beoefent elke type muziek. Walzen, uh, tjardas, rumba, rumba's. Het is werkelijk een, uh, een myriade aan verschillende stijlen ja. en vormen... die hij ook in de muziek uh, beoefent. Ja, ik, ik denk bij Dr. Anders aan liedjes... die dus vooral uh, taalkundig, virtuoos zijn, grappig. Maar heeft hij ook wel eens liedjes die wat uh, over hem persoonlijk zeggen? Die persoonlijker zijn? Nee. Nee, je nee, nee, moet vooral je niet. Zegt, oh, moet aan zegt, denken. liedjes niet, nee. Dat is, dat, uh, is de afdeling helemaal van ven zegt is hij altijd. je eentje over zijn dode kat? Ja, dat is een gedicht. Is een gedicht. Oh. ja. Uh, je slaat het op? Uh, ja, hm. ik, ik, zal ik het laten weer klinken? Ja. Het is een sonnet. Louis is dood, de vieren Cypriot. En waar hij niet meer is, daar blijft een gat. We waren vijftien jaar met hem getrouwd. En ja, dan weet je het wel, dan krijg je dat. Hij was zo mooi, of schoon der dagen zat. Expressierijk, groot oren, goed gebouwd. Alom werd hij bewonderd en terecht. Ja, zelfs de poezekrant heeft meegerouwd. Een kat, gewoon een huisdier wel beschouwd. Zo goed als niemands meester, niemands knecht. Ten aanzien van de koelkast zeer devoot, Aan ons, de mensen in zijn huis, gehecht. Inmiddels draait de aarde, God is groot. En verder weinig nieuws, Louis is dood. <laughs> ja, Kees, Torin, jij schrijft zelf ook uh, uh, liederen... Waar, waarvan gezegd wordt dat ze technisch goed in elkaar En toch is dat vaak uh, een stuk persoonlijker dan wat Dr. Anders P. Ja, doet. Is dat is het verschil. Ja, Is dat moeilijk te verenigen, die twee elementen? Helemaal niet. Nee, maar voor hem kennelijk wel. Is dat een mentale nou, keuze? Ja, het is een keuze. Ik keus. ben wat exhibitionistischer. Ja. <laughs> maar het is een cabaret en eh, dokter Hans Pees geen cabaretier. Nee. Ik, eh, en, en, mijn publiek in de zaal weet toch niet wat er waar van is en wat niet. Dus ik kan gewoon eh, nee. met de billen bloot. Het, eh. ja, want hij geeft ook nooit anders dan een Vreek de Jonge of Joep van Dijk... of zo zijn mening over een maatschappelijke ontwikkeling... Of... Wat dan ook? Nou ja, soms. Maar hij volgt het nieuws wel. Maar hij heeft bijvoorbeeld niet politiek erg betrokken. Misschien nee. komt het omdat hij geen stemrecht heeft. Omdat hij nog altijd Zwitser is. Oh, ja. Dus de Nederlandse politiek uh, laat hem behoorlijk Siberisch. Ja. Maar hoe komt het dat hij ook in, uh, zich zo weinig blootgeeft? Dat hij in wezen afstandelijk is? Ja, onwil. Daar hebben we allemaal niets mee te maken. Hij heeft een afkeer van binnenstebuiten gekeerde zielen. Dat nee. laat Jan Gordon en de zijne over. Ja, oké. Okay. Ja, hij geeft ja, onbes ook... Onbeschaafd ook, ja. Onbeschaafd. En ja, hij, ja. hij heeft ook... Hij geeft ook thuis nooit interviews, hè? Uh. Hij ontvangt bijna niemand thuis. Ook zijn vrienden komen eigenlijk uh, zonder uitzondering uh, op audiëntie in Pulitzer. Ja. Kees, ja? Ik ben dus halverwege de trap gekomen. Oh. <lacht> Dat is wel... Hele... Dat zijn dan ik. Ik zat op, uh, op het platje. <lacht> ja. ja. Uh, als je nou die CD-box overziet en wat erop wat er staat... dan, dan uh, kun je zien de grootste successen eigenlijk... van Dr. Anders P. waren in de jaren... 70. En het vreemde is dat hij toen nog helemaal niet erkend werd. Pas later serieus genomen werd als, als, als schrijver. Ja, omdat hij dus zo moeilijk te plaatsen is. Kees zegt het ook al, hij is geen cabaretier. Dus door iemand als Wim Ibo, hè, die cabaret-historicus was... die nam hem helemaal niet serieus. Die zag hem wel als tekstschrijver... maar zijn uh, vertolkingen die zonken volgens uh, Ibo in het niet... bij die van meer doorknede artiesten uh, pas in de jaren tachtig... Eigenlijk onder andere door Dr. Hans P. zelf... die toen um, het Light Verse onder de aandacht bracht... en daar ook theorie over ging ontwikkelen... kwam dat meer in de, uh, in de belangstelling te staan en werd het algemeen erkend. En vanaf toen heeft hij ook uh, een aantal prijzen gehad. Maar dat was eigenlijk pas in de herfst, misschien wel de winter... of de ijstijd van zijn leven. Ja, het heeft iets naar nou Frans dat zijn grote successen zijn gekomen... voordat zijn erkenning kwam. Daarna heeft hij niet zoveel van die grote uh, hits meer uh, geproduceerd. Ja, Knorraper, en Prijs, dat oh, ja. vrij bekend geworden. Dat dus de jaren tachtig. Kijk 80, eens aan, ik word gecorrigeerd. En ja. waar ja. kom je van Daan dan, natuurlijk? Was ja, via andere mensen natuurlijk wel. Want Adèle Bloemendaal die had wel hits met, inderdaad, wat heb je gedaan, Daan. En de Raggende Mannen die hebben nog uh, Winterdorp ja. uh, tot een bescheiden <laughs> hit gemaakt. Dus uh, ja. Ik noem nog even de titel. Uh, of noem jij nog even de titel? Compilé, compleet. Ik zal het nog eens een keer na zeggen. Dokter Hansp. Compilé, complet. Oké. Okay. Uh, verschenen bij Van Nijgen van Dittmar. Morgenavond de presentatie in de Kleine Comedie. En ik dank uh, Kees Torren en Michel de Jong voor hun uh, aanwezigheid. Bedankt hiervoor. voor de aandacht. Ja. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek zometeen de echte mannen. En ik eindig met een gedicht van Sjoerd Kuiper voor mijn kinderen. Ik zal voor jullie klimmen. Hamer in mijn handen, spijkers tussen mijn lippen... In de hoogste bomen op de hoogste berg en hoog daarboven Timmer ik een hemel van geurend hout Van licht en gras voor de konijnen Van water voor de vis En van de kruisen die nu nog op hun grafjes staan Maak ik hoog al dat moois Twee zonnen en een maan Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen